11 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De website van het Franse satirische werkblad Charlie Hebdo... is sinds vanochtend vroeg niet meer bereikbaar. Het blad publiceerde vandaag nieuwe spotprenten van de profeet Mohammed. Het is onduidelijk of de site overbelast is... of dat hackers de site hebben aangevallen. De publicatie van de prenten ligt extra gevoelig... vanwege de onrust in de Arabische wereld... over de anti-Islamfilm Innocence of Muslims... Het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs wordt bewaakt door de politie. De Frans minister van Buitenlandse Zaken maakte vandaag ook bekend... dat de beveiliging van ambassades wereldwijd wordt verscherpt. In Den Haag is journalist en oud-NRC-hoofdredacteur André Spoor overleden. Hij was al enige tijd ziek. Spoor werd in 1970 hoofdredacteur van NRC Handelsblad... dat in dat jaar was ontstaan na een fusie tussen Algemeen Handelsblad... en de Nieuwe Rotterdamse Courant. In 1983 stopte Spoor bij de krant... Een paar jaar later werd hij hoofdredacteur van het weekblad Elsevier. André Spoor is 81 jaar geworden. In Amsterdam is een verwarde vrouw opgepakt die 30 auto's heeft bekrast. Ze sloeg gisternacht toe in drie straten in de wijk Bos en Lommer. Alle auto's zijn over de hele zijkant bekrast. Het is niet duidelijk waarom de 42-jarige vrouw dat heeft gedaan. Ze kon worden opgepakt na tips van buurtbewoners. Agenten hebben aangifteformulieren... achter de ruitenwissers van de beschadigde auto's gestopt. Nog niet iedereen heeft de aangifte gedaan. De Deense politie heeft gisteravond 14 leden... van een extreem-linkse groepering opgepakt. Ze zouden aanslagen hebben willen plegen op politiebureaus... en andere openbare gebouwen. De zeven mannen en zeven vrouwen... werden op verschillende locaties opgepakt. Ze zijn tussen de 16 en 48 jaar. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar zijn vijf linksextremisten opgepakt die geprobeerd zouden hebben brand te stichten in diverse politiegebouwen, een bank en een ambassade in Kopenhagen. Hun proces begint later dit jaar. De troonrede van gisteren was de laatste troonrede... die directeur van het genootschap Onze Taal, Peter Smulders... heeft nagekeken op taalfouten. Hij trekt zich na 26 jaar terug, nadat er ophef ontstond... toen Smulders in een uitzending van Omroep Brabant... inhoudelijk informatie gaf over de troonrede. Hij werd daarop door de Rijksvoorlichtingsdienst op de vingers getikt. Het is niet duidelijk of collega's van het genootschap Onze Taal... zijn taak overnemen. Dan het weer, buien, met kans op onweer en mogelijk zelfs hagel, vooral in het noorden en westen. Tussen de buien door wordt het maximaal 16 graden. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt met in de noordelijke helft van het land meer buien dan in het zuiden. En ook morgen een graad of 16. MWB verkeersinformatie Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort was een aanrijding. Tussen Stroe en Barneveld nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. A28 Amersfoort richting Utrecht. Op het knooppunt Rijnsweert is de verbindingsweg naar de A27 richting Breda dicht. Heeft te maken met een aanrijding. Daardoor tussen de Afrit Den Dolder en Knoopendreinsweert Rijnsweert 2 kilometer. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Para. Radio 1, de gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen, een anti islamfilmen in Amerika. En vandaag karikaturen van de profeet Mohammed in een Frans weekblad. Olie op het vuur voor moslims overal ter wereld. Is het echt het schenden van hun geloof dat hen zo boos maakt? En zijn het dan allemaal orthodoxe salafisten? Of ligt het anders? Dat vraag ik zo aan islamoloog Joas Wagemakers. Moedige Moeders, dat is een actiegroep van oorspronkelijk Volendamse moeders van drugsverslaafden. Maar dit initiatief vond navolging in andere plaatsen in Nederland. En dit weekend komen ze allemaal voor het eerst bij elkaar. Wat willen de Moedige Moeders vooral? Zo een moeder en haar zoon. En Dries Staffersiti kwam in zijn jonge jaren als Marokkaans gastarbeider naar Nederland. Over zijn wederwaardigheden hier deed hij wekelijks verslag in NRC. En daar is nu een ontroerend en muzikaal verhaal van gemaakt. In dit uur meer over de musical Ik, Dries. En voor een glimp van de werkelijkheid. Surf naar degids.fm ook in Nederland protesteren Chinezen tegen de Japanse aanspraak... op de vijf kleine eilandjes voor de kust van China. De Senkaku of de Yuyu-eilanden. En de tocht gaat vandaag van het Maliveld naar de Japanse ambassade. In Den Haag dus. Verslaggever Jan Peelt, zijn de Chinezen hier net zo boos als in China zelf? Nou, vooralsnog staan ze vrolijk te lachen en met rode vlaggen... te zwaaien hier op het Maliveld. Er klinkt uh, strijdbare muziek uit uh, de luidsprekers op een autootje. Meneer Wachong, wat horen we voor muziek? He? Wat voor muziek is dit? Oh, de Chinese zegt volkmuziek. Volks, gees, het Volkslied? Ja, volkliedjes. Volksliedjes om te strijden te trekken tegen die Japanners? Nou, daar wel, ja. <laughs> Iedereen kijkt nog een beetje vrolijk. Er worden ook allerlei teksten meegedragen. Ja, ik kan dat natuurlijk niet lezen. Wat staat er op die vaantjes? Nou, dat zijn de uh, Chinese geschiedenis niet veranderd. Dat staat ook. Nog één keer? Chinese geschiedenis. Oh, de Chinese geschiedenis kun je niet veranderen? Nee. Inderdaad. Want daar gaat het betekent, over, over die eilanden die hier eindeloos ver vandaan zijn. Heeft u enig idee hoe ver het hier vandaan is? Goh, daar weet ik niet precies uh, hoe ver is het. Ik heb het geprobeerd op te zoeken op ja, Google, zit, maar... Uh, zitten in Azië, dus dat weet je wel. Het is aan de we andere kant ver, van de wereld. Ja. ja, niet zo ver van, van Taiwan vandaan, denk ik. Ja, daar liggen ze vlakbij, inderdaad. Maar nu dus inderdaad dat geschil over die eilanden... omdat er mogelijk olie in de grond uh, zou zitten en alle andere voorraden. Maar waarom hier in Den Haag dan protesteren? Nou kijk, die Japaner zegt die eiland is van hem. En de Chinezen zeggen altijd, de eiland is van ons. En dan moet gewoon, gaan wij gewoon samen zitten. En gaan wij gewoon even praten, op tafel zitten. Gaan dat is normaal gesproken zo. Op de dingen oplossen. Maar de Japanen zeggen, nee, dat is niet te discussiëren. Zij willen dat eiland ja. hebben? Of die eilanden? Ja, hij zei, die, thailand, die eiland is er van hem. Hij is niet te discussiëren En willen gewoon niet meer praten met China. En natuurlijk, en vorige week dan zegt hij, nou, hij koopt de eiland van een particulier. Dat is een onbevolen eiland. Waar is een particulier vandaan? Maar nou ja, dan maakt hij zelf een verhaaltje. Ja, daar zijn wij boos op. Precies, en zodoende zijn er dus overal op de wereld... en vooral in China natuurlijk demonstraties, maar vandaag ook in Den Haag. Nou weten we allemaal dat er niet zo heel makkelijk gedemonstreerd wordt in China. En dat zien we dus nu wel. Wat zijn dit voor mensen die hier vandaag bij elkaar komen? Zijn die ook allemaal door de re Chinese regering gestuurd? Nou, kijk, de Chinese regering zit in China... Ik, ik wij uh, niet kunst versturen, zeg maar. Kijk, wij zijn van uh, Nederland, zeg maar, van alle Chinese verenigingen. Ja, Oké, okay, maar, maar waar bent u bijvoorbeeld van? Nou, wij zijn uh, vorige week met 30 Chinese verenigingen bij elkaar gekomen. En toen zijn wij gewoon samen, zeg maar, ja, hoe moeten wij doen? Wij moeten gewoon even de hier in, hier in Den Haag, zeg maar. Naar een, een, uh, dat uh, Japanse uh, ambassade en laten onze stem horen, dat geschiedenis... Blijf altijd. Oké, okay, nou dan bent u bijvoorbeeld eigenaar van een Chinese restaurant in Harderwijk. Xinqi. Nou zijn er natuurlijk was volgens mij heel veel mensen die allemaal in hun restaurantje bezig zijn. Waarom komen die hier naartoe? Want ja, wie, wie bepaalt dat ze hier naartoe moeten komen dan? Nou, nou, of ligt het echt zo die, die gevoelig? Die mensen is niet naar mijn restaurant gegaan. Dus dat, ik ken die mensen ook niet. Dus uh, dan hebben wij alle van de derde verenigingen allemaal oproep gedaan. Nou, dan komen ze mensen. Iedereen komt vanzelf. Nou, dan komen ze vanzelf. Hey, wij we weten ook niet hoeveel mensen vandaag verwacht. Maar wat is het gevoel dan uiteindelijk? Want u schrijft in uw brief: wij zijn allemaal nakomelingen van de Gele Keizer. En we, zijn, we hebben een, een traditie en we zijn patriotistisch en zo. Is dat wat er speelt? Ja. Nou, kijk, dat zijn allemaal wat ik schrijf, dat zijn allemaal van, van hen. En wij willen gewoon laten, om onze stem, laten de Japanse ambassade horen. Wij zijn niet meer eens met hen. En nou hebben we al in de demonstraties in China gezien dat de Japanse ambassade behoorlijk belegerd werd. Allerlei attributen werden na na naartoe gegooid. Nou kreeg ik toevallig ook net een flesje water in mijn zak geduwd van een van de collega's. Is dat de bedoeling straks? Nou, daar is dat niet bedoeling om te hooien, om te drinken natuurlijk. Wij hopen dat vandaag gewoon vrees kunnen demonstreren. Maar geen wat dingen gebeuren. Oké, okay, maar we hebben ook gezien dat het uit de hand kan lopen. Blijkbaar ligt het heel erg gevoelig. Nou, denk even niet. Liever niet wat u betreft? Nee, want hoe moet het... Wij want... ja, gaan heel vrees gaan demonstreren. Heeft u hier vanuit Den Haag natuurlijk weinig invloed op wat er daar in China en Japan gebeurt. Maar waar zit volgens u de oplossing? Nou, voor mij de oplossing, ik denk, als je twee lang beide landen gaan, gewoon rustig gaan, uh, op tafel zitten. Gaan we praten, kijken hoe het verder gaat ontwikkelen. Ondertussen staat hier mevrouw ons aan te staren met een uh, Chinees vlaggetje en, en wat brood. En een broodje te eten. U verstopt meteen uw, uw mond achter, achter, achter het vlaggetje. Waarom is dat? Spreekt u slecht Nederlands? Ah, dat zou natuurlijk kunnen. Ik loop nog even terug naar mijn Wajong. Wajong. Uh, ja, iedereen is hier wel naartoe gekomen, inderdaad. Uh, maar weet iedereen, iedereen weet ook precies waar het over gaat? Ja, denk ik van wel. Hey, dan lopen we hier nog even naar. Wat staat er op je vlaggetje, mevrouw? Sorry? Wat staat er op je vlaggetje? Ja, die staat in uh, Chinees... In, um... Even kijken... China de geschiedenis is niet veranderd. Oké, okay, op alle vlaggetjes staat hetzelfde. De geschiedenis mag niet veranderd worden. Want zo ziet u dit, sinds de Ming-dynastie zijn die eilanden van China en dat moet altijd zo blijven. Ja, zo so is het. Ja. we nou, hopen dat dat gaat gebeuren. We gaan lopen nog even naar, naar, naar de meneer die nu ondertussen door de microfoon staat te roepen. Dus even kijken of ik kan verstaan wat hij zegt. Oké, okay, nou ik zou zeggen ga naar de gids .fm, daar kunt u het allemaal teruglezen met ondertiteling. En vandaag gaan ze hier uh, van het Manifeld naar de Japanse ambassade lopen. Felix. Yeah. We blijven het volgen vandaag op Radio 1, denk ik. Mocht je de tijd hebben, nummertje 12 en 35 voor mij. Ja, dat werd, net ook al geroepen. Er liep hier iemand aan, langs op de fiets, uh, een, een, een, een hagenees die riep meteen Bobby Panger. En meteen riep iemand anders hier Foo Jung Hai door die grote luidspreker heen. Dus de, de, het, op, op zich is het nog allemaal redelijk gemoedelijk hier in Den Haag. De Gids.fm gewoon herkennen als je kind aan de drugs is. Niet verstoppen, maar hulp zoeken. Dat is de boodschap van de zogeheten moedige moeders. Zaterdag komen ze bijeen in Volendam, de plek waar het initiatief ooit begon. En nu zijn er afdelingen in het hele land, want zo merken de moeders... de drugsproblematiek neemt eerder toe dan af. Zo ook in Rukven. Verslaggever Robert-Jan Boy ging met ex-verslaafde Michael Talboom... en zijn ouders naar zijn vroegere hangplek. We zitten in de auto en we zijn op weg naar de plek... Waar Michael vele uren heeft doorgebracht in duistere tijden. Zo kunnen we dat toch wel zeggen eigenlijk, Michael? Ja, zo kon je het wel formuleren, ja. Tussen Etteleur en sint willebroord Een weg pal langs de A58. Hier wat loodsen, wat, wat geboomte aan de zijkant. Hier een groot parkeerterrein. Hier zo aan de linkerkant. Hier linkerkant. Is het hier? Ja, het was hier. Ja, daar sta je dan, uh, Michael. Ja, oude tijden weer. Hoe moeten we dat zien? Ja, we stonden hier gewoon uh, hier op de parkeerplaats mee uh, ja, meerdere auto's stonden we op de parkeerplaats gewoon geparkeerd. En dan uh, stonden we hele avond of hele nacht, stonden we gewoon hier zo uh, ja, te praten, muziek te draaien. Uh, doen we maar uit gebruiken. Drugs erbij, GHB, heb ik begrepen. GHB, speed, noem het maar op. Hoe werd dat genomen? Gedronken, gesnoven. Tot diep in de nacht? Ja, tot ochtend vroeg uh, tot de zon weer opkwam. En je was? Hoe oud? Ja, 18, 19 jaar. Nou, ga er eraan staan. Ja, als ouders kun je er wel aan gaan staan. Want je maakt heel slechte tijden mee. U heeft een een keer hier vandaan gehaald? Ik heb hem hier in keer vandaan gehaald. Om bij de gebruikers en bij de dealers of whatever vandaan te krijgen. Maar dat lukte niet. kunt u daar een beeld van geven? Want dan kom je aanrijden als ouder. Je ziet je zoon staan... Nou, wij hebben natuurlijk al menigmaal hier gekomen, want dan lag je s'nachts op bed als ouders en je zoon kwam maar niet thuis. En dan was je aan het sms'en of aan het bellen, kom je? Ja, ik ben onderweg, ik ben er zo, vijf ja. minuten. Maar ja, hij kwam niet en dan gingen wij de hangplekken, zoals wij dat noemen, hier af. Ja. En dan gingen we hem zelf maar halen. Ging er ook een tijd aan vooraf dat u helemaal niet wist dat hij aan de GHB zat, aan de drugs zat? Ja, de eerste instantie weet je het aan de puberteit, want je ziet gedragsverandering. Maar ja, op een gegeven moment kun je het daar niet meer aan wijten. En dan ga je het ook gewoon merken. Dat ja, je zoon gaat gewoon helemaal veranderen. Op welke manier? Maar net wat hij gebruikte. Als hij natuurlijk kook ging gebruiken, dan was het het geldprobleem. Ging hij speed gebruiken, werd hij agressief. En gingen ze aan de GEB, ja, dan werden we altijd wel gebeld door de eerste hulp. Want dan werden ze weer gevonden en dan werden ze afgevoerd naar de eerste hulp. Merkte je zelf die gedragsverandering ook, Michael? Nee, nee daar ben ik zelf niet van bewust. We begrepen dus... ook helemaal niet wat ze hier gingen zoeken. Maar ja, nu... Terugkijkend naar de tijd ja, wisten we het wel. Want ze gingen hier gewoon met 40 wagens of zo stonden ze hier de hele nacht. En ja, dat geldt niet alleen voor Michael. Nee. Maar dat, dat deden het. velen in uh, sint willebord Ja, het is gewoon heel uh, regionaal hier zo. Het is Etteleur, Zundert, Rijsberg. Het lijkt er allemaal zo keurig aangeharrerd uit te zien. Met de keurige huisjes. Ja, maar Vaak achter... wel de rolluiken ervoor, dat wie wel. Maar achter die keurige huisjes heb je allemaal een voordeur. Waar heel veel afspeelt. En voordat je daar achter komt. Daar moet je moedige moeder voor zijn? Daar moet je moedige moeder voor zijn, inderdaad. Is er moed voor nodig om te erkennen dat er iets aan de hand is? Uh, ja, daar is zeker moed voor nodig. Want in de eerste instantie denk je dat je als ouders gefaald hebt. En dat het al aan jezelf ligt. Maar ja, in de mate waar je zoon steeds ernstiger verslaafd wordt... Ja, dan ga je wel doorkrijgen dat het niet aan de ouders ligt. En dat we op een gegeven moment in moesten grijpen. Je denkt, eerst je doet het zelf wel? Misschien ook. Dat hebben we allemaal gedaan. Wij dachten, het eerst, we doen het, ik heb het, als eerste instantie wist ik het alleen... Toen kwam mijn man erachter en toen ja, kwamen er steeds meer mensen... Ja, werden erbij betrokken die erachter kwamen. Je bent nu in therapie? Ja, ik ben nu ja. Het gaat nu bij, Ben je nu helemaal vanaf, van die drugs? Ja, ik ben nu helemaal vanaf, ja. Dus niet meer aan de GHB? Nee, niet aan de GHB. Wat bijvoorbeeld met grootsteenontstopper werd gemaakt? Ja, ja, inderdaad. Nee, gelukkig dat zit Wat een af. verhaal eigenlijk, hè? Ja, het is on, uh, ongelooflijk. Het is ongelooflijk dat daarmee gemaakt wordt. Ja, dat je dat ook drinkt. Ja, of zo'n mensen stijn je niet dus Het gaat gewoon en, ja, Je wilt het gewoon gebruiken en het maakt niet uit wat, wat, wat erin zit. Het is chemisch en je weet dat het chemisch is het rust. En ja, voor de rest, het interesseert niet veel wat erin zit. De moedige moeders die zeggen, kom uit de kast, herken het. Ik, ik als, als moedige moeder die al jaren vecht om het behoud van haar zoon. Want ja, zo zie ik het. Je, je bent dat vechten om hun leven te houden. Hm. Zeg ik ook tegen andere ouders, tolereer het niet. Kom ermee naar buiten, ga hulp zoeken. Want anders kun je je kind nooit redden. Want dat is de stap die je moet nemen? Dat is de stap die je moet nemen en die heb je niet zomaar genomen. De rolluiken omhoog? Rolluiken omhoog en niet liegen over de dingen die gebeuren in je huis. Iedere jongen heeft zijn eigen reden voor te gebruiken. Daar ben ik inmiddels wel achtergekomen. Er zit altijd wel een grondslag achter... Wat was, wat was de grondslag bij uh, Michael? Michael heeft op zijn 18-jarige leeftijd een heel zwaar bedrijfsongeval gehad... waardoor zijn gezicht helemaal verbrijzeld was. En dat uh, ja, heel zijn gezicht open lag en geen tanden meer had. Hmm. En uh, daardoor ging zijn minderwaardigheidscomplex gigantisch de kop opsteken. En door, uh, bij worden ze los, dan kunnen ze alles aan en voelden ze eigen ja, de macho. En moet je kijken hoe je er nou bij staat? Ja, ik voel me een stuk beter dan tijdens het gebruik. Niet als een, een wrak? Nee, niet was als een wrak. Een verlopen wrak. Nee, als een, als een sportman uh, zou ik bijna zeggen. Ja. <laughs> ja, je wel voor het compliment. <laughs> ja, dat was een aantal jaar geleden was wel anders. Ja, toen was het echt... Uh, toen was echt een heel diep dal. Wat zou je willen zeggen tegen uh, ja, jonge, jongeren die dit verhaal horen? Ja, het, begin, het... begint er gewoon niet aan. Het, het, het lijkt allemaal makkelijk van... Uh, ik denk van, oh uh, ik kan makkelijk stoppen. Ze dacht ik zelf vroeger ook van de van ik gebruik en als ik ooit verslaafd zou raken... dan ga ik wel naar het Kentron toe en dan stop ik wel eventjes. Hmm. Maar zo makkelijk blijkt het niet, dus blijft het gewoon, blijft het gewoon helemaal vanaf. Nou, zullen wij weer in de auto stappen? Ja, ik vind het prima idee. Heel clean? Helemaal, helemaal clean, ja. Ik kan er een keer clean vandaan komen. Terug naar de gewone wereld? Terug naar de gewone wereld, ja. Zegt Robert-Jan Boy en zegt ook ex-verslaafde Michael Talboom in Rukvin. <middels> Gets.fm Vorige week ging Nederland naar de stembus, donderdag werd Henk Kamp op verkenning gestuurd... en gisteren op Prinsjesdag werd voormalig PvdA-leider eh, Wouter Bos gepresenteerd als informateur. Hij zal samen met Kamp een duo gaan vormen dat zal onderzoeken over een VVD PvdA-kabinet mogelijk is. En daar praat ik over in Haagse gangen met twee mensen die Wouter Bos van nabij kennen. Jello Esaias, hij was persvoorlichter van Bos en Peter Kee, redacteur van Power Ook aanwezig Francisco van Jolen, hoofdredacteur van de opinie- en debat joop.nl. Peter K, is Wouter Bos is dat een linkspoot of een rechtspoot? Nou, Felix, ik heb eigenlijk geen idee. Um, Wouter Bos was, uh, was keeper van ons salvobondteam in de studentencompetitie van de VU. Ja. Uh, en je weet, de slechtste gaat op doel, dus ik weet niet of hij kon voetballen. Maar keeper kon hij wel. Echt heel erg goed. Ik heb maar een jaar met hem gespeeld. Hij had echt weergeloze reflexen. Uh, hij haalde alles uit het doel, dus het was een ideaal keeper. Maar ja, zoals dat gaat met uh, goede keepers, die worden weggehaald. Dus hij ging naar het hoogste team uh, in de hoofdklasse van onze competitie. Die wilde hem graag hebben. Daar speelde hij met allemaal Surinaamse baltovenaars. En die werden ook als kampioen. Pelota heette dat, geloof ik. Dus ja, ik, op dat, daar heeft hij geleerd hoe hij uh, met integratie moet omgaan. Denk. En heeft hij nog wat bereikt dan met dat team, of niet? Ja, volgens mij zijn ze zelfs Europees kampioen geworden. Dus uh, nou ja. Dat kan in ieder geval. Ik zag gisteren weer Jack de Vries, de CDA-spindokter, aan tafel bij een voor de verkiezingen. En hij vindt het verleden van Wouter Bos een groot bezwaar. Hij wees uh, op de formatieonderhandelingen in 2003 en 2006. Een heel nadrukkelijk uh, verleden in clashes die ontstaan zijn in de formatie. Aan hem kleeft te veel clash, zeg je dat? Ja, en dat kleeft niet zozeer aan hem uh, persoonlijk. Maar hij is wel onderdeel van die geschiedenis geweest. Mijn stelling is... Die beelden haal je weer terug. Dat zag, zag je nu al in de media, de beelden van het gedoe in 2003 onder andere. En ik denk dat dat uh, niet goed is voor het proces. Sherlock, je hebt dus inderdaad uh, de PvdA tegenhanger van de Vries. Jouw reactie? Ja, ik kan uh, Jack vaak wel volgen, maar hier echt totaal niet. En dat uh, hadden Jeroen en Paul volgens mij ook. Uh, of Jeroen en Paul, uh, Jeroen en Paul dat, dat ook gisteravond. Want ik vind het een beetje een inhoudsloze spin uh, van Jack. Want het CDA doet sowieso niet mee. Dus waarom zou dat oud zeer dan ook een rol spelen? Um, en daarbij lijkt het er wel weer op van dat, dat Wouter een soort rode lap voor hun is. Dat, dat, dat alles wat Wouter doet inderdaad um, een soort irritatie bij het CDA oproept. Dat vond ik wel opmerkelijk. Werkt dat zo bij het CDA of, bij, of uh, um. bij Jacques de Vries alleen? Peter? Nee, het is, volgens mij is dat het gevoel dat er tussen CDA en PvdA is. Dat, uh, het CDA is, vindt zichzelf ook een sociale partij. Op dat dossier willen ze altijd een beetje de beste zijn. Daar zit een soort strijd in. En ze, bedoel, zij maken ongeveer het slechtste bij elkaar los. Terwijl VVD en PvdA op dit moment het beste bij elkaar los lijken te maken. En dat Bos onbetrouwbaar was, dat komt natuurlijk uit de koken van Jack de Vries. Dus tijdens ja, de Balken de, de, de tegen hem riepen, wat heel lang aan Bos is blijven kleven. Ja, de Vries had dat bedacht en uh, ja, van de weeromstuit werd dat een, een kabinet vol wantrouwen. En op het moment dat Balken Jack de Vries terug wilde halen naar Den Haag... als staatssecretaris, hij was even een tijdje weg geweest, ging Bos daar zo'n beetje voor liggen. Ja, nou ja, dat, natuurlijk omdat Wouter Bos de PvdA weer groot waren, maakte. Terwijl het CDA dacht dat zij de ultieme machtsfactor waren geworden. Um Volgens mij was die, die verkiezing, was ook de, wat Jack de Vries deed... Hè, met dat u draait en u bent niet eerlijk zo veel persoonlijker... veel meer op de persoon gericht. En dat eigenlijk deze campagne heb je dat helemaal niet gezien. Alleen Samson even met de... Je, nu doet u het weer, maar dat viel eigenlijk wel mee. Want dat was ook niet echt op de persoon gespeeld van Rutte. Je bent een onbetrouwbare hond of zo. Terwijl dat, dat, dat, het was veel venijniger. En ik denk ook dat we dat misschien een beetje achter ons laten. Het venijn lijkt op een heleboel niveaus... een beetje uit de samenleving te verdwijnen, Ook uit de politiek en... Uh, dat zou ik eigenlijk door wat doen, ja. Wat vinden jullie van de keuze van Wouter Bos als uh, mede-informateur, Charlo? Nou ja, ik vind het wel een uh, logische keuze. Ik had het ook een beetje wel verwacht... Um, als Samsung er echt uit wilde komen met de VVD. En dat blijkt ook wel, want uh, Bos en Samsung zijn ook gewoon... Nou, bij elkaar, ze vertrouwen elkaar heel goed... en Kamp is natuurlijk ook een vertrouweling van Rutte. Dus dit is wel echt een indicatie... dat ze er wel werk van willen maken van het kabinet. Dus dit is een positief teken namens de PvdA? Nou, je zou kunnen zeggen wat er wel slim aan is... is volgens mij heeft Wouter Bos uh, een hekel aan dezelfde PVDA's waar de VVD'ers ook een hekel aan hebben. Dus uh, ik moet in herinnering... bij zijn eerste kolom in de Volkskrant... Uh, maakte die, merkte hij die fijntjes op dat hij het toch fijn vond... dat hij die kolom kreeg... omdat daardoor Marcel van Dam... Uh, zeg maar het soort PvdA waar VVD'ers nogal nee. hekel dat is, een, dat is een sp inmiddels. Een sp inmiddels, ja, SP inmiddels, ja nee, maar die, die uh, daardoor minder uh, uh, ruimte kreeg in de krant. En uh, ik denk dat dat. dat uh, ja, hij, kan, hij heeft bewezen natuurlijk. Wouter Bos is ook een soort belichaming van paars. Dat hij het goed kan vinden met VVD'ers. Ja. Peter K., heb je Bos de laatste dagen nog gesproken? Nou, ik had toevallig contact met hem dit weekend. Want ik, uh, ik sms'te hem. Ik heb je even haast nu, want ik heb je nodig voordat je de drukte in gaat Want uh, ik ga ervan vanuit dat je informateur wordt. Normaal reageert hij helemaal nooit zo snel, maar nu had ik hem maar vijf minuten later aan de telefoon. En toen was hij vooral benieuwd hoe ik toch aan de, aan de informatie kwam dat hij die functie zou krijgen. En hij klonk een beetje zo alsof hij daar zelf absoluut nog niet, een beetje door verrast werd. Wat ik eigenlijk bijna niet kan geloven hoor. Ik bedoel, er is natuurlijk al lang over gesproken, zo'n situatie. Maar hij was overvallen door het, uh, het sms'je van, uh, oké, okay, je, je bent het al. En dat tekent wel de man, want het is gewoon wel een enorme controlfreak. Ik bedoel, als er iets gebeurt, uh, ook bij ons programma, als hij bij ons de gast was... dan wilde hij toch zoveel mogelijk inzagen in de dingen die we hem zouden vragen. Hij terwijl... wilde de vragen weten of zo? Dat wilde hij graag weten. We geven, nooit... we geven die nooit helemaal, hoor. <laughs> Wat dat soort, zeg Bepalen neem? wie er aan tafel zat? Nee, dat nooit. Okay. Maar uh, we geven nooit al die vragen. Maar hij wilde wel graag het we even goed doorlopen. Terwijl Mark Rutte, als hij binnenkomt, die wel, soms wel wil bepalen wie er aan tafel zit... Uh, uh, juist heel makkelijk was, weet je wel. Die zegt, die zegt dan van, nou nah, nee joh, je hoeft het allemaal niet te weten... dan is de verrassing eraf, dat maakt het veel minder leuk... Nou, de borst had dat in ieder geval niet. Ik weet nog goed dat ik uh, in de Rode hand mede medepresenteerde. En uh, toen kwam de uil altijd binnen en die ging naar de prullenbak... op het moment dat wij klaar waren in de vergaderzaal. En wij daar weg waren om ons voor te bereiden in het café zelf... om uh, het programma een beetje na te, na te bootsen. En toen ging de uil in die prullenbak zoeken naar de vragenlijst. <lacht> die vond hij. En hij wist dus van tevoren al welke vragen er gesteld zouden worden. Tot het moment dat uh, eindredacteur Ger Akkermans erachter kwam... en uh, toen een aantal fake-lijsten in de prullenbak heeft getropt... <lacht> Maar op zich eh, werkt Bos dus ook. Hij is een control freak, klopt dat, Sherlock? Nou nee, ja, nee, ja, hij wil wel graag de touwtjes in handen, inderdaad. En Ik vind het ook wel professioneel, dus hij wil zich niet laten verrassen eh, door sommige dingen. Um, en hij is, omdat, hij is ook natuurlijk wel heel intelligent, dus wij hadden vaak ook wel... als persvoorlichters dachten we ook wel van, nou, dat, dat interview kan je ook wel prima, inderdaad. Maar hij wil zich gewoon graag goed voor voorbereiden en daar vind ik eigenlijk ook niks mis mee. En ja. lijkt hij erin op Samson? Ja. Ja, dat vind ik wel. Ik vind ze wel um, allebei een beetje beste jongetjes van de klas. Uh, allebei een hekel aan verliezen. Um, dus ja, nee, daar, daar hebben ze wel echt een uh, gelijke in. En nou hoor je de laatste tijd dat er een akkoord op hoofdlijnen moet komen. Kan dat een probleem zijn met Bos? We zien zijn voorliefde voor details kennelijk, als hij zo ik wil Ik denk het niet, omdat het is ook wel een beetje een verschil... als Wouter als procesbegeleider, ook als vicepremier. Um, heb ik hem toen ook meegemaakt natuurlijk in het kabinet... en als fractievoorzitter. Um, dan kan hij ook wel heel erg dingen loslaten. En ik ben zelf heel erg benieuwd, want zijn filosofie... was altijd als PvdA-fractievoorzitter... dat hij het liefst zag bij de formatietafel... dat je eigenlijk gewoon uh, twee mannen benoemt... die dan samen een team samenstelden... en dan pas een regeerakkoord gingen uh, opstellen. Maar oh, dat is informeren, maar dit is informeren natuurlijk. Ja, nou ja maar misschien laat... Die daar wel wat, wat vleugels ook van? Nou, de, nou, ik zie. denk dat daar wel een gevaar zit. Ik bedoel dat die, omdat hij zo uh, controlfriekerig is, dat dat uh, misschien toch wat meer wordt dan de hoofdlijnen. En dat zou jammer zijn, want ze hebben allemaal haast. En de stemming is nu heel positief. Dus ik denk dat als ze het snel doen. Dat ze dat misschien kunnen overnemen Nee, maar het hij, ik denk dat wa Water kan er wel heel goed in, volgens mij... omdat hij ook so, Samson heel graag toen hij destijds ook als fractievoorzitter wilde. Dat steunde hij ook wel. Hij, hij vertrouwt hem wel. En ik denk dat hij uh, Diederik wel echte touwtjes in handen laat hebben. En dat hij niet nou, een hoofdrol hier wil spelen. Dat is vraag, want dus hij is natuurlijk hij niet, de coach is... van Diederik geweest. Ook in deze ja. campagne wel. Uh, van oudsher is Diederik toch een soort van ondergeschikte. Nou ja, dat, dan moet je ja, er nou toch nee, even overheen maar dat, stappen. Dat, nee, maar dat is al voorbij. Nou ja, dat, uh, dat blijft altijd heel lang in geheugen hangen hoor. Francisco, een akkoord op hoofdlijnen? Nou, ik heb daar zo mijn twijfels over. Zo. Ik, geloof, ik heb begrepen dat uh, het begint altijd met een akkoord op hoofdlijnen en dan toch gaat het weg. We moeten niet vergeten, uh, uh, dit zijn toch twee partijen die. Het werd weliswaar over een heleboel dingen waar we ongetwijfeld eens kunnen worden. Maar op een aantal gewoon punten heel ernstig van elkaar verschillen. Om het maar heel simpel te zeggen, uh, de, de, de vvd is de partij van de mensen van de profiteurs die tegen de profiteurs is en de het, het PvdA is de partij die opkomt voor de behoeftigen en dan hebben ze het over dezelfde mensen en dat is gewoon toch ja protestanten versus katholieken die kunnen ook samen dienst hebben maar op het moment dat je over Maria begint heb je toch een beetje een probleem en dat daar kan je lang omheen draaien, maar daar moet je op uiteindelijk. Nou ja, maar komen. ik denk dat het minder zal spelen. Want wat Peter ook eerder in de uitzending zei: dat klopt wel. Dat CDA en PvdA eigenlijk een beetje natuurlijke concurrenten van elkaar. Die willen het sociaal en het gezicht laten zien, maar ook wel de sterke financiële kant. En VVD en PvdA kunnen veel makkelijker dingen uitruilen. En die kunnen ze dan ook gewoon. Ja, zeggen. Om het dan jullie favoriete sport voetbal te blijven. Ik bedoel, het is niet zo dat als je allebei van voetbal houdt, dat je dan overeenkomt dat Feyenoord-Ajax dan maar met 1-1 moet eindigen. Omdat het zo leuk is voor je. Nee, nee, nee. Maar je kunt wel zeggen dat VVD uh, kan bijvoorbeeld veiligheid. Ja. Wegen, um, de economie kunnen ze, kunnen ze goede zaken doen. En uh, de PvdA kan op de sociale agenda punten scoren. Als ze elkaar die ruimte geven, kunnen ze heel ver komen met deze formatie. En dat moet ik even opwijzen dat de eerste, de eerste ronde, dat is nog een gevaar. de eerste ronde mislukt altijd. En daarna kan de sfeer wat nou, Dat, dat zijn. is helemaal niet gezegd, dat hoeft ja. helemaal niet. Bedoel, soms is dat een, een, een geste naar de SP, het zou een strategische keuze kunnen zijn. Maar als ze verstandig zijn, gaan ze er gewoon snel doorheen. Neemt Bos nog plaats in het kabinet? Hij heeft gezegd van niet, hè? Houdt hij zich eraan, Charles Wessayers? Ja, in de politiek is nooit iets zeker, maar ik denk, ik denk dat hij zich daaraan houdt. Peter? Okay. Ik hoorde hem bij ons in die... Uh, hij was voor de uitzending, hebben we altijd een gesprek met het publiek. En toen werd hem gevraagd door iemand uit het publiek van... Uh, wordt u nou minister in het volgende kabinet? En toen zei hij heel pertinent nee... Dat zagen maar 250 mensen, maar toch, het was zo pertinent... dat ik het toch geloofde. Francisco van Jolen? Ja, een oud-leider die dan in minister wordt, terwijl de leider... in de ik geloof niet dat dat een gewenste situatie is. Peter Kee, politieke redacteur van Paul Witteman... Francisco van Jolen, internationalist, hoofdredacteur van de opinie... In debat, en debatseitjo.nl. En Sherlock Essayas was politiek-adviseur bij de PvdA... en in ieder geval persvoorlichter van Wouter Bos in Haagse Gangen. Volgende week zijn ze terug. Zijn de boze moslims boos vanwege... Spotprenten in een Frans Weekblad, of speelt er nu nog veel en veel meer? Na de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser, Radio 1, het NOS Journaal. In Den Haag demonstreren ruim 100 Chinezen tegen de Japanse aankoop... van drie eilanden in de Oost-Chinese zee. Vanaf het Malieveld lopen de demonstranten straks naar de Japanse ambassade... waar ze een protestbrief willen aanbieden. De rotzeilanden zorgen al decennia voor ruzie tussen Japan en China... maar de laatste tijd is de ruzie opgeleid. 13 medewerkers van de Amerikaanse hulporganisatie moeten Rusland verlaten. Moskou zegt in een verklaring dat de Verenigde Staten hebben geprobeerd om verkiezingen en de Russische politiek in het algemeen te beïnvloeden via de hulporganisatie USAID. De organisatie investeerde de afgelopen 20 jaar ruim 2,5 miljard dollar in Rusland. Een helikopter van de Belgische politie heeft vanochtend een gestolen auto met vier inbrekers achtervolgd tot in Eindhoven. De auto werd daar achtergelaten door inbrekers en ze zijn spoorloos.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 ANWB Verkeersinformatie. Bij Roosendaal staat een file op de A17 richting Dordrecht. Tussen knopende de Stok en de afrit Borgwerf 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een spoedreparatie. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Alfred Den Dolde en Knopend 4 kilometer. Op het Knopend is de verbindingsweg naar de A27 in de richting Breda dicht na een aanrijding. Verkeer richting Amersfoort-Utrecht kan het beste omrijden vanaf Knopend raken via Hilversum over de A1 en de A27. Dit is de degids.fm. Met Felix Burders. Tot 12 uur nog. Welke rol spelen salafisten in de protesten van moslims tegen anti-islam uitingen? En Ik Dries, de musical over een voormalig gastarbeider die er zelfs Hollandse smartlappen eigen maakt. Nou, dit is verre van een Hollandse smartlap. Dit is Dazzle Kid, komt van Nederlandse bodem. En dat nummer heet Embrace. Zingt hij Bomhoff, dat is zijn naam, hij noemt zich Dazzled Kid. Dat was zijn eerste solo single. Het begon met een verhalenserie op de achterkant van Dagblad NSC. Een Marokkaanse gastarbeider vertelt hoe die in de jaren 70 in Nederland aankwam. En nu is het een musical potten jij ging gisteren naar de repetitie. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was leuk om te zien. Ze werken dan met heel veel enthousiasme daar in de meervaart in uh, Osdorp. In uh, Amsterdam-West, Nieuw-West, werken ze aan uh, deze musical. Die heet Ik Dries. Uh, nou, ze schrijven D-R-I-S-S. Maar je spreekt uit als Dries. Tenminste, op het podium deden ze dat. Een titel die komt van hoe Dries zich in het begin in de jaren zeventig... dus altijd voorstelde in gebrekkig Nederlands. Ik Dries. Uh, ik ben Jolanda. Uh, jo? Jolanda. Jolanda, nou, tot ziens. Tot ziens. Kom. Tot ziens. Uh, ja! <laughs> niet gelukt, hè? <laughs> Oké, okay, laat me dus laten we eerlijk staan. Zij nog niet echt Stava, Stavan, Stavan, kom op, man. Ze is het mooiste wat ik ooit gezien heb. Ze is. Ze is een gazelle. Oh! Had oh, oh, je dat gehoord? Hoorde ik dat het, nou het is het mooiste wat je ooit oh. heeft gezien. En ze, ze is een. Um sei <laughs> <laughs> yeah. a un sai es it, a van Nederlandse muziek en Marokkaanse muziek en Turkse muziek. Alles zit een beetje door elkaar. Dit is dus een fragment uit de repetitie van gisteren. Dries is de hoofdpersoon van het verhaal. En hij komt als 21-jarige naar Nederland om hier geld te verdienen. En ontmoet een mooi Nederlands meisje op zijn werk. En dat is het verhaal van zoveel. En dat vormt hoe dan ook een onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis. Die dat is dat meisje natuurlijk. Hè? Dat is Jolande, het meisje inderdaad. Ja, ja. In, in, nou ja zoals zei, die, je hoort die mengeling van de, de, dit is dan het dat lekkere Hollandse orgeltje. En uh, Marokkaanse, Turkse en Westerse popmuziek zit er ook doorheen. Het verhaal is geschreven door uh, Assis Aynan en Hassan Bahara. Dat zijn twee schrijvers van Marokkaanse afkomst. Die het verhaal van hun vaders, uh, gastarbeiders, wilden vertellen. En regisseur Bart Omen wilde dit graag op het podium brengen. Want hij werd echt gegrepen door het verhaal van Dries toen hij dat las uh, in de NRC. Nogal, ja. ja ik, het, het, het liet iets zien, uh, een stukje geschiedenis... ook uit mijn uh, jeugd, wat ik tot dan toe nog nooit ja, op die manier had bekeken. Dus het liet het echt vanuit het gezichtspunt van een gast bijna er zelf zien. Een jonge jongen die naar Nederland komt. En ja, dat was op zo'n ontwapende manier beschreven... dat ik ja, er inderdaad door werd gegrepen. Ja, ja. Wat was het in dat verhaal? In nou, bijna een en open manier waarop je het beschreef allemaal... En hoe hoe Die keek naar de jaren zeventig Nederland, een beetje hippie tijd, en hoe die, ja, die daarvoor open stond. En ja, vooral ook hoe die verliefd werd hier. Dus ja. er, er zat nogal veel in. De muziek en, en een love story, ja. ja Kijk. <laughs> Ja. Was dat het moment dat je dacht, van, dit moet een musical worden? Ja, eigenlijk wel. Oh. Eigenlijk wel. Ja, het, het, het had een beetje een West Side Story gehaald. Maar het was ook zo super Nederlands, wat dat betreft, dat ik dacht, ja, hier, hier moet je echt iets van maken. Ja. Ja. Uiteraard werkt Bart met acteurs die een Marokkaanse of Turkse achtergrond hebben. Zijn hoofdrolspeler is Vaid Larzoui En die herkent een geschiedenis van Dries en het verhaal van zijn eigen vader. Ja, van mijn vader, maar ook mijn geschiedenis. Ik bedoel, Dankzij hem sta ik hier nu. Uh, en als hij ooit uh, niet die stap had gemaakt, dan, dan was ik hier niet. Dus uh, daar ben ik hem echt uh, tot de dag van vandaag uh, heel erg dankbaar voor. Wat, wat voor stap bedoel je dan precies? Wat, wat is... uh, de, de stap die hij maakte van, om uh, zijn familie, mijn moeder en mijn broers en zussen achter te laten... en uh, uh, naar een uh, ver land te gaan, naar een onbekend land te gaan... waar hij niet eens de taal van spreekt, niet de normen en waarden van kent. En, en daar gewoon gaan werken om een beter leven te realiseren voor ons, uh, voor mij. Dus uh, met name die stap... En daar ben ik hem echt tot de dag van vandaag heel erg dankbaar voor. Ik, ik, zou, het, ik zou het denk ik niet kunnen ja, om, om zo'n grote stap te maken. Naar, nee. een, naar een land te gaan waar ik niet eens de taal van spreek. En, en daar gewoon beginnen te werken. Dus uh, ja, uh, respect. Ik Hanny, ik jeugd en ik leer jou... Eerbetonende eerste generatie immigranten. Wordt dat al niet uh, gauw te politiek, Bot, hè? Ja, regisseur Bart Omer zei tegen mij dat hij daar ver van wil blijven. Maar het verhaal is dat van een Marokkaanse jongen... die verliefd wordt op een stevige blonde Hollandse meid. En daar zit dus een culture clash in, zei hij. Nou ja, het, het heeft natuurlijk te maken... je laat nu het verhaal zien van iemand uit, van de eerste generatie. En dan is er natuurlijk veel gedoe nu over, over derde en vierde generaties en zo. Maar die eerste generatie is eigenlijk een soort, ja, een soort vergeten geschiedenis geworden. En ik denk dat het wel goed is om die geschiedenis te vertellen. Om mensen ook een, toch, een iets andere invalshoek te laten zien... van hoe dingen zijn zoals ze nu zijn. Ja. Wat, wat zijn de belangrijkste zaken die je daarbij wilt tonen? Nou, eigenlijk meer dat je... Dat dat je trots op die mannen mag zijn. Het waren gewoon jonge jongens... het waren jongens die vooruit wilden. Het waren jongens met pit dus, die hier naartoe kwamen. Het waren niet losers, nee, het waren jongens... die, die een nieuw leven wilden beginnen. Die durfden alles opzij te zetten. Hun, hun familie, hun dorp te verlaten... voor een totaal iets nieuws. En, en dat, denk ik, dat vergeet een hoop mensen. Dat de mensen die nu uh, ouder zijn... en vaak ook omdat ze keihard hebben gewerkt... eerder doodgaan, maar dat dat toch wel... de mensen, de pioniers waren... Thank <laughs> you. Ondertussen is het natuurlijk ook heel leuk... Ja, om ja. met de jaren 70 te kunnen werken, lijkt me zo. Dus ik zag een paar dingen voorbij komen. Ja, het is wat af en toe wel erg leuk. De, de kleding uh, kan zich helemaal, uh, helemaal hier ja. uitleven. En zo lekker 70s. en af en toe kom, uh, komt die jeugdhonk... met een uh, vleugje hippie voorbij en zo. Ja, het is ook... Uh, je ik zie veel foto's uh, de, in het... Uh, decor zijn ook veel foto's van die jongens mm. van toen. Ja, het zijn ook inderdaad de Michael Jacksons... Uh, met die <laughs> afro-kapsels en zo. Ja, het is wel fantastisch. Ja. Dus er is, ook, er is ook veel moois te zien. Maart ja. de regisseur van Actrice de Musical. Met het verhaal van een eerste generatie gastarbeider in Nederland in de jaren zeventig. De voorstelling gaat zondag in première in Theater de Meervaart. Waar ook werd gerepeteerd hè, in Amsterdam. Ja, klopt. En reist dan tot 2 november door het hele land. Botten, bedankt. Toen de Golden Earring nog Golden Earrings heette in 1966. Inderdaad. Bad day. She said to me I wonder why It had to be one day She said she loved me And that was easy to see But why Lonely, better on my way. It seems she was lonely. But I had the no words to say. in love U 46 jaar oud, That dead day, the golden earrings. Cartoons van de profeet Mohammed in het satirische magazijn in Frankrijk... ...Charlie Hebdo doen Frankrijk vrezen voor vergelding van fundamentalistische moslims. Dan wordt er meteen geroepen, de salafisten, want dat zijn de onrustokers. Maar klopt dat ook? Joris Wagenmakers zit thuis, hij is universitair docent in Nijmegen. Meneer Wagenmakers, goedemorgen. Goedemorgen. Moet dat weekblad Charlie Hebdo zich inderdaad zorgen maken voor de salafisten? Niet voor salafisten als geheel. Uh, salafis is een, uh, dat is een groep die heel divers is. De overgrote meerderheid van de salafis uh, is uh, wat ik altijd quietistisch noem. Mensen die zich niet bemoeien met politiek en zeker niet ook de straat op gaan om te demonstreren. Ook niet uh, tegen de regimes zijn en zo, maar heel gezagsgetrouw en gehoorzaam. Dat zijn mensen die zich desondanks ongetwijfeld gegriefd zullen voelen... door zulke cartoons, maar die niet bomaanslagen gaan plegen of iets dergelijks. Er is wel een kleine minderheid aan radicale salafis... en daar zal dat tijdschrift misschien wel last van ondervinden. En zijn er wel in Frankrijk van die radicale salafis, weet u dat? Ja, zonder meer, die zijn er. Ik ben niet heel goed op de hoogte van de situatie in, in, onder franse salafis. De overgrote meerderheid van salafis in Frankrijk is ook quietistisch... heel gezagsgetrouw, heel gehoorzaam, gaat niet demonstreren... Uh, is heel getrouw ook aan de eigen geleerden in de eigen kring. Dus dat is allemaal het probleem niet. Maar goed, we hebben natuurlijk gezien met die, uh, die moord uh, een, uh, een aantal maanden geleden was het geloof ik op die, uh, die twee militairen en op die uh, man en zijn twee uh, kinderen. Dat waren Joodse kinderen. Yeah. Dat er wel degelijk radicale moslims zijn. Het is misschien een kleine minderheid. Maar goed. Ja, je hebt maar één man nodig om een bomaanslag te plegen, natuurlijk. Maar er is dus een kleine minderheid uit die stroming van salafisten. En bij de relative film of uh, Innocence of Moslims. Uh, doken ze ook weer op. Althans, de namen ja. van de salafisten. Zijn, hm. zijn, is die kleine groepering inderdaad snel op hun tenen getrapt? Of ze snel op hun. Ja, ze zijn snel op hun tenen getrapt. Ik denk dat het belangrijk is om, om het, uh, op, op drie niveaus te bekijken. Het eerste is dat. Uh, ...er een belangrijke context is die vaak buiten beschouwing wordt gelaten... ...namelijk dat er in het Midden-Oosten enerzijds een beleving is onder veel mensen... ...dat de islam voortdurend aangevallen wordt. Dat het niet moslims zijn, bijvoorbeeld in Irak of iets dergelijks die aangevallen worden... ...maar dat het de islam is die aangevallen wordt. En anderzijds dat er een slechte sociaal-economische en politieke situatie zit. Nou, dat is natuurlijk ook zo. En een tweede factor is dat uh, er bepaalde radicale salafis zijn. Dus niet salafis in het algemeen, maar bepaalde radicale salafis... die er zonder meer um, belang bij hebben om de situatie op te stoken. En dan denk ik vooral aan al-Qaeda-achtige groepen... die... Uh, bijvoorbeeld 11 september op deze manier willen herdenken. Die bijvoorbeeld de dood van Abu Yahya al-Libi, de nummer 2 van Al-Qaeda, uh, willen wreken. Die bijvoorbeeld over deze film moeilijk willen doen. Of die zichzelf weer op de kaart willen zetten naar allerlei revoluties waarin zij bijzonder, een bijzonder kleine rol spelen. Ja. Dus dat zijn groepen die de boel willen stimuleren. En een derde is dat natuurlijk zulke soort uh, films en cartoons door veel moslims gezien worden als beledigend. En als dan mensen de straat op gaan, ja, dan krijgt dat denk ik een eigen dynamiek. En dan weet je niet wat er gebeurt. Maar maken regeringen daar makkelijk gebruik van? Ik, nou, dat, dat kan zeker, maar ik denk niet dat dat gebeurt. Ik denk bijvoorbeeld als je naar Egypte kijkt of Libië... die hebben wel wat anders aan hun hoofd... dan die demonstranten te stimuleren in die protesten. Dat er misschien individuele soldaten zijn die er weinig aan hebben gedaan... of dat er een maxvacuum is waarin zulke soort dingen makkelijk kunnen gebeuren. Dat zal ongetwijfeld. Maar ik denk dat de regering bijvoorbeeld die door de moslimbroederschap wordt geleid in Egypte... die gaan dat echt niet lopen stimuleren... want die hebben wel wat anders aan hun hoofd. In Afghanistan hetzelfde verhaal... De regering van Iran, daarvan kan ik me voorstellen dat ze dit aangrijpen om zichzelf weer op te werpen als de hoeder van de eer van de profeet en de eer van de islam... Maar de meeste regeringen die zullen denk ik zeggen van nou, uh, de types die hier nu lopen te demonstreren voor zover die afkomstig zijn uit de radicaal salafistische kring van Al-Qaeda en dergelijke, daar uh, hebben we een broertje dood aan, die willen we zelf ook niet. Die willen ze zelf ook bestrijden en dat doen ze ook al jaren. Dus ik denk niet dat die, uh, dat die regeringen dat over het algemeen stimuleren. U onderscheidt drie mogelijke oorzaken en een daarvan is de beleving dat de islam steeds wordt aangevallen. Uh -huh. Is die beleving een beetje terecht? Als het gaat om dat de islam wordt aangevallen als systeem van wetten en regels en als theologisch uh, denkwijs, als godsdienst, dan niet. Um, omdat men het ook het idee heeft dat bijvoorbeeld westerse regeringen daarmee bezig zijn. Kijk, als je individuele politici hebt, zoals Geert Wilders, die valt natuurlijk wel degelijk de islam aan. Dat geeft hij zelf ook ruidelijk toe. En er zijn natuurlijk uh, zat mensen in over heel de wereld die de islam als godsdienst uh, allerlei... Uh, ja, allerlei labels erop plakken die heel negatief zijn. Dus in die zin wel. Maar het is meer een soort een narratief dat je ziet in het discours van, van veel moslimactivisten. En als ik zeg moslimactivisten, bedoel ik, uh, dat kunnen ook uh, mensen zijn die heel fatsoenlijk zich met politiek bezighouden en dergelijke. Dat ze het idee hebben dat het kolonialisme en daarvoor ook de kruistochten... en uh, die cartoons vanuit Denemarken, nu weer in Frankrijk... de film van Theo van Gogh, de film van Geert Wilders... dat het allemaal stapjes zijn op een lange weg van een, van een soort uh, wereldwijde strijd... van het Westen tegen de islam om de islam kapot te maken. Het is moeilijk om te zeggen hoe breed dat leeft. Het, ik heb het idee dat het meer leeft onder politiek betrokken en de iets conservatievere moslims. Maar goed, ook dat moet ik kwalificeren. Maar dat ik dat natuurlijk niet precies weet. Want demografisch en opinieonderzoek is, uh, is heel moeilijk in de, in de moslimwereld. En zeker in de Arabische wereld. Maar, ik denk, als het gaat om een oorlog tegen de islam zelf... als theologisch systeem, dan, dan lijkt me dat lari. Dat is echt... Uh, ik bedoel, Obama heeft, uh, heeft wel andere dingen aan zijn hoofd. Die denkt veel meer aan Amerikaanse belangen en terecht. Maar niet altijd komt de oorzaak uit het Westen. Kijk, deze zomer vernietigden bijvoorbeeld radicale salafisten... het werelderfgoed in Timbuktu. Daar kwam geen Westerse film of cartoon aan te pas, toch? Nee, zeker niet. Maar dat is iets anders. Als we het hebben over uh, bijvoorbeeld Soefie-heiligdommen... en uh, uh, graven bijvoorbeeld, van, van wat men als Soefie... ...heiligen ziet of, of grote geleerden uit het verleden. Dat is wel een andere ja. stroming, hè? Um, dat is een andere stroming, maar dat is wel een stroming... ...waar salafis over het algemeen... ...en nu spreek ik wel over salafis in het algemeen... dus uh, ...een hikkel aan hebben, omdat zij grote theologische bezwaren hebben... ...tegen die groepen. Dat wil niet zeggen dat alle salafis ook daadwerkelijk actie gaan ondernemen... ...om grafmonumenten kapot te maken, enzovoort, enzovoort. Maar dat de acties die ondernomen worden door gewelddadige salafis... Die zijn wel geworteld in een breed gedragen salafistische discours... dat heel sterk anti sofistisch is. En de moslimbroeders, de opstanders Syrië, Libië en Egypte... Eh, daar kwamen ze op en daar werden ook voor gewaarschuwd. Mannen met baarden, al dat soort zaken. Hoeveel salafisten mm -hmm. zitten daaronder? Nou, ik denk de moslimbroederschap is echt een andere groepering dan het salafisme. Het salafisme is een beweging die een heel erg letterlijke lezing van de bronnen, in het bijzonder de Koran naleeft. Die zoveel mogelijk, op zoveel mogelijk terreinen van het leven en zo gedetailleerd mogelijk terug wil naar de beginperiode van de islam. En dat doen zij heel gedetailleerd. De moslimbroederschap heeft ook wel de neiging om terug te willen naar de beginperiode van de islam. Maar kijken daar veel algemener naar. Uh, zij ontlenen meer regels aan de beginperiode van de islam in zijn algemeenheid. Ze zeggen bijvoorbeeld... Uh, we moeten net, proberen net zo rechtvaardig te zijn als de profeet Mohammed. We moeten net zo uh, eerlijk zijn. We moeten net zo omgaan met andersdenkenden als de profeet Mohammed enzovoort. En salafis zijn daar veel gedetailleerder in. En er is ook veel... Nou, ja, haat en neid is misschien te sterk uitgedrukt, maar veel rivaliteit en veel uh, conflict over en weer. Dus uh, de moslimbroederschap is, is zeker een andere groep dan, dan het salafisme. U noemde al al Qaeda als uh, een van de uitwassen van de radicale salafisten. Is zit uh -huh. daar een, een behalve het geloof zit er ook nog een politiek doel achter? Zonder meer. Ik ben ervan overtuigd dat het grootste gedeelte van die protesten die uh, geleid worden nu uh, in Egypte en in Libië en al die andere plaatsen, dat dat vooral politiek is. Ik denk dat als er een andere context zou zijn geweest in het Midden-Oosten van rijkdom, van zelfverzekerdheid, van een, een, een krachtige sociaal-economische en politieke positie, dat er veel minder mensen waren geweest die hier moeilijk over hadden gedaan. Net zo goed als dat er veel minder christenen zijn in het Westen die moeilijk doen over uh, bespottingen van het christendom. Niet dat het ze dat minder grieft, maar ze voelen niet de noodzaak om de straat op te gaan. En ik denk dat um, de politieke situatie, de onderdrukking van de Palestijnen... de oorlog in Irak, de oorlog in Afghanistan en de vermeende uh, oorlog tegen de islam... He, wat dus uh, een, een politiek conflict is van, van politieke regeringen in het Westen... zoals dat uh, gezien wordt, dat dat de belangrijkste reden is dat men boos is. En dat uit zich op een religieuze manier. Maar ik denk niet dat de belediging van de profeet Mohammed op zich... helemaal volledig buiten die context het probleem is. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat een groepering als Hezbollah er gebruik van maakt... Hè, om zijn eigen positie in, in Libanon bijvoorbeeld te versterken. Zonder meer, zonder meer. Uh, dat is ook bij uitstek een uh, groepering die ja, in, in, in dit incident weer een heel mooi... Uh, een heel mooie mogelijkheid ziet... om zichzelf te profileren. Dat is met Al-Qaeda ook. Die mensen die zijn natuurlijk gemarginaliseerd. Ze proberen wel... die revoluties die plaats hebben gevonden... te claimen voor zichzelf en te zeggen van... nou kijk, wij hebben die regering altijd al omver willen werpen... en nu gebeurt dat. Dus nu zijn de mensen... eindelijk tot het besef gekomen dat we altijd gelijk hadden. Maar dat is natuurlijk onzin. Uh, dat, dat is veel meer gebeurd onder de vlag... van vrijheid en democratie en burgerrechten, En helemaal niet onder de vlag van Al-Qaeda. Maar... Als je aan de profeet Mohammed gaat komen, dan, ga je, dan raak je een, een, een, een, ja, een, een, een blootgelegde, hoe noem je dat, een, een, een, dan raak je iets heel teers. En het, het probleem is dan dat op zo'n moment als iets wat heel veel mensen raakt, gebeurt, en het komt vanuit het Westen en zeker vanuit Amerika, dan is er een uitgelezen kans voor Al-Qaeda om daar gebruik van te maken en te zeggen, zie je nou wel, dit is wat we al die tijd al hebben gezegd. En alles wat we zien zijn wat demonstraties, soms uh, forse demonstraties, maar over het algemeen dit verhaal horen we er niet bij. Nee, dat klopt. Ik denk ook dat uh, die, die, die context is heel erg belangrijk. En, en nog een ander punt dat ik misschien moet noemen, er wordt vaak uh, in de media gezegd, ik heb dat ook op, op CNN bijvoorbeeld wel eens gelezen. Het afbeelden van de profeet wordt door moslims als een zonde gezien. Dat is verkeerd. En dat is ook zo, ondanks dat er veel uh, uitzonderingen zijn geweest in de geschiedenis van de islam. Maar als deze film Mohammed op een positieve manier had neergezet... dan was er niemand geweest die er moeilijk over had gedaan. Het gaat om de belediging natuurlijk. En vooral ook binnen die politieke context. Het is de zoveelste, het zoveelste incident van die oorlog tegen de islam... En het gebrek aan zelfvertrouwen vanwege de slechte sociaal-economische en politieke positie is daar debet aan. En ik denk dat dat niet buiten beschouwing gelaten moet worden. Het is veel minder een kwestie over de profeet Mohammed wordt afgebeeld dan dat uh, sommige media ons willen doen geloven. Ja, dat Hij is islamoloog. Hartelijk dank. Graag en waar valt me rug ook nog op als ik in de vage televisiegids blader... en kijk naar de programma's van vanavond? Nou, op een uitzending van het wetenschapsprogramma Labyrinth. Daaruit blijkt dat bedrog en misleiding lonen. Sterker nog, hoe slimmer je jezelf kunt misleiden... hoe meer succes je hebt in het leven. Om vijf voor negen op Nederland 2... Voor de liefhebbers Champions League voetbal op Nederland 3... vanaf kwart over acht de voorbeschouwing... en het liveverslag van Manchester United Galatasaray. Voor de liefhebsters Missie Holland... met de Britse mode Trini en Susanna... om half tien op RTL 4. En iedereen die vanavond laat nog wakker is... kan terecht bij import. Dat gaat over de terugtrekking van de NAVO-troepen uit Afghanistan... om tien voor half twaalf op Nederland 2. Jurgen van den Berg terug op het nest in Ilversum. Zeker. Argos uh, al jarenlang op de radio vast te waren. Gaat ook nu naar de tv. Bel even met... De Eindredacteur zometeen. Mediaforum hebben we natuurlijk de quiz en om half twee nl. Het nieuwe kabinet moet een meerderheid in de eerste kamer hebben. En wie komt de stelling aanvallen dan wel verdedigen? Uh, dat is Tini Cox, senator voor de SP. Even kijken wat was de stelling ongeveer? Het nieuwe kabinet moet een meerderheid in de eerste kamer hebben. Surf naar de gids.fm. Weet ik wel hoe hij erover denkt. The problem is the lack of ammunition. De strijd in Syrië wordt steeds heviger. Hoe oh, yeah, so houden de mensen het vol? En wat zijn de dilemma's? We are in here in Aleppo. Deze week, iedere werkdag van half tien tot half elf in Cairo Goedemorgen Nederland. Hansjaap jaap Melissen met Angst in Aleppo. Big, big Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dag Frans, jij belt vast over de verhuizing wanneer we moeten helpen. Zit je er al? Erkende verhuizers? Zij je ook al? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers? Wat kost een erkende verhuizer.nl? Kies voor Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers met telefonie, supersnel internet en interactieve televisie. Bel 0800 0620.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 Foto Dit is Radio 1.